Chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Het Veronica weer van weer online. Vanmiddag is het op veel plaatsen een tijdje droog, alleen lokaal kan de zon even doorkomen. Staat aardig wat wind en met 8 tot 12 graden is het een stuk minder koud. Dankjewel Ronald. Radio Veronica verkeer door Flitsmeester. Het valt mee om met de files. Paar korte files. Vertraging nergens langer dan 10 minuten Nou, vooruit. Bij deze dan wel net aan. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. 11 minuten net over de streep. Ja, lieve mensen.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 Hoor je in het weekend van Radio Veronica. It only. Hij behoorlijk. Maar hij zag er toch een beetje uit als een zakenman, hè, die man? Uh, witte overhemd, das, altijd wel met stijl, altijd cool. Die uh, Robert Palmer, Addicted to Love. En wham, daarvoor The Edge of Heaven. Het weekend van Radio Veronica. 80's hey, Only. Zo, heb je de boodschappen al binnen? Rondje over de markt gedaan, dat is normaal gesproken mijn uh, zaterdag. En uh, Dan kan het weekend nu echt beginnen. En wat toch dat je het weekend hier bij ons doorbrengt. Dit is Radio Veronica, waar we sinds een paar weken ieder weekend een ethisch feestje organiseren van uh, tien in de ochtend tot 6 in de avond. En je bent van harte welkom met uh, op de radio. Dus alleen maar de beste muziek uit de jaren tachtig. Straks na twee, uh, Dennis OB hier. En uh, mij hoor je tot die tijd. Ik ben Jaap en uh, voor het eerst hier vandaag. En ik voel me enorm welkom. De heel veel berichtjes in de Radio Veronica app. En dat vind ik heel leuk om het zeer gewaardeerd berichtje ook van Mels. En ik moest even goed kijken, want Mels stuurt een foto en schrijft daarbij, ik zie een verkeerd getal. Het is een foto van, ik denk, het dashboard van de autoradio. En de radio staat zo te zien. Keurig op Veronica, dat zie ik graag. En daaronder, en nu zie ik het, daar staat hoeveel kilometer die nog kan rijden met de auto. 538 kilometer. Dat is inderdaad het verkeerde getal, Ja. Zometeen de Queen of Disco. Weet je wie dat is? Was er ook gewoon in de 80s nog? Eind jaren 80. Komt er zo aan. Naar de police. This is every little thing she does is magic bij Veronica. Muziek alle tijden. Wat een lekkere muziek, jongens! Veronica. Radio Veronica, join the club. Such a shame to believe in escape. A love of everything. That's a change. Het Oké okay. te komen bij deze plaat. Ah, zo prachtig. Uh, Jack, blij gemaakt, denk ik. Die vroeg erom via de app van Radio Veronica om die fantastische band Talk Talk. Ja, anders dan andere ethisch bands, en dan veel andere etisch Misschien een beetje cooler, wat afstandelijker, kunstzinniger sowieso. En wat de meeste werkjes maakten zij. Dit was, denk ik, hun grootste. Of It's My Life misschien. Such a shame. Talk Talk in het weekend van Radio Veronica. En heb je zelf nog een ideetje? Een goede plaat uit de 80's? Laat het me weten via die, nou ja, die plek die Jack ook wist te vinden. Die app van Radio Veronica. Kun je het me zo sturen, inspreken, intikken, mag allemaal. Draai ik hem straks misschien nog voor je. Veronica. Voor de dag komen met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk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 Van kort programma tot erkende mbo- of hbo-opleiding. LOI groei door. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Veronica, weer bericht. Over half twee. Goedemiddag. Even kijken naar het weer. Het is uh, op dit moment op een lokale bui na droog. De bewolking heeft de overhand vandaag. En de temperatuur uh, is vandaag 8 tot 12 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag. Vanaf twee uur. En nu. Jaap Brienig. Met de beste muziek aller tijden. Dit is er niks aan te doen met deze platen. Je radio gaat gewoon vanzelf harder, hè? Giselle Sanctuary van de cult in het 80s weekend van Radio Veronica. Iedere zaterdag en zondag hier bij Veronica van 10 tot 6. Alleen maar het allerbeste uit de ethisch. En wat is dan het allerbeste? Ja, ik zei het al, ik kan het beslissen, maar dat kun je ook doen. Nou, dat heb ik geweten. Eén oproepje. En uh, mijn hemel, jongens, wat komen jullie met goede platen? Dankjewel. En dankjewel John, bijvoorbeeld. Mooi yes. talking. Wat een guilty pleasure. En wat heb ik daar mooie herinneringen aan. We zijn nog steeds actief. Ik ga 26 maart zelfs naar concerten in Duitsland... om morgen een talking toch een keer live te zien. Goedjes van John. Ja, dankjewel John. Ik wist niet dat het kon, maar blijkbaar... Music oh. If you want it, you will win Technica. Jaap Bringen ...dat zich uitstrekt over twee of meer woonlagen binnen een groter gebouw... ...vaak verbonden door een interne trap. Uh, waarom vertel ik dit? Nou, dat is een mesonet. En je kunt er ook je band van noemen, dat deden deze luid. De mesonet, hoorde je namelijk. Het weekend van Radio Veronica. Hey, Eendags volgens mij Hardake Avenue. En die daarvoor, ja, die hoef ik niet af te kondigen. Doe toch, Frank Bloeie Groep. Uh, Zwart-wit in het ethisch weekend. Uh, en wat is dat leuk, dat ethisch weekend. Ja, ik was hier vandaag voor het eerst. Zometeen na twee hoor je, Dennis O.B. Hé hey Dennis. Um, Goedemiddag. Ja, ik ben hier dus voor het eerst bij Veronica... en me misschien niet helemaal goed voorbereid... want ik zie met wat je allemaal binnenkomt. Mijn hemel. Ja, mensen zijn heel erg... Um... Nou, gemotiveerd om te laten weten welke ethisch liedjes leuk zijn. En, Jazeker. Uh, ja, dat is ook echt het leuke van dit weekend. Dus uh, kom maar door. Blijf hier vooral mee doorgaan. Laat maar weten wat je aan het doen bent, wat je wil horen en uh, waarom de ethisch voor jou een uh, bijzondere tijdperk is. Uh, ik ben benieuwd. Lijnen zijn open. Maar ik doelde ook op de voedselvoorraad van mee. Oh, dat de, bedoel ding. je, ja. ja, ja je, je, je, bedoel, Gevulde wel, koeken, uh, die, broodjes. Ja, ja. Ik ga die allemaal opeten, hoor. Appeltje gaat op. Nou, in principe heb je er vier uur de tijd voor. Daarom, daarom. Ik gaat goed komen. I'm on fire. Ja, man. Heel leuk. Dennis is er zometeen na twee Morgenochtend ben ik er weer. En daar heb ik nu alweer zin in. Dit is Bruce Springsteen, voor mij de laatste. I'm on fire. Fijne zaterdag! Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad design. Tell me now, baby, is it good to you? And can you do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high.